De kok met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de politie de A12 bij Nooddorp afgesloten. Zo moet voorkomen worden dat het boerenprotest in Den Haag te druk wordt. Protesterende boeren zijn al met hun trekkers het Malieveld opgereden. Dat was niet afgesproken. De boeren mogen demonstreren op de Koekamp. Iets daar vandaan. Toch laat de politie het toe omdat er genoeg plek is. De politie beschikt zelf niet over zwaar materieel om de tractoren tegen te kunnen houden. Veel boeren waren vanochtend in De Beeld... waar ze protesteerden tegen de stikstofmetingen van het RIVM. Het kabinet wil de groei van vakantievluchten van Schiphol verminderen. Dat staat volgens de Volkskrant in een concept van de luchtvaartnota 2020-2050. In die periode mag Schiphol beperkt groeien... om de overlast voor omwonenden te beperken en het milieu te sparen. Volgens de krant blijkt uit het plan dat minister van Nieuwenhuizen... het aantal vluchten op zonbestemmingen als de Spaanse of Turkse kust wil temperen. In plaats daarvan zou ze kiezen voor luchtvaartmaatschappijen als KLM... omdat die meer bijdragen aan het wereldwijde netwerk... van bestemmingen. Advocaat Knoops van PVV-leider Wilders vraagt het gerechtshof vandaag opnieuw om het proces tegen zijn cliënt uit te stellen. Hij wil alle documenten krijgen over de mogelijke politieke druk die zou hebben geleid tot vervolging van Wilders in de minder Marokkanenzaak. Om deze laatste zittingsdag neemt Wilders zelf later het woord. Hij wordt vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Het team van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool is uitgeschakeld in de World Solar Challenge. Kort na de start van de vierde etappe van de wedstrijd voor auto's op zonne-energie schoot de Nederlandse auto door een plotselinge windvlaag over de kop. Daarna bleek de auto te beschadigd om de race door de Australische woestijn verder te zetten. De zonneauto van de TU Delft gaat nu aan de leiding in de wedstrijd en vandaag is de finish in Adelaide. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en het gaat in het hele land regenen. Het wordt een graad of 15. Morgen is het wisselend bewolkt en ook dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat file tussen Hilversum en de afrit De Beeld 8 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat heeft te maken met de boerenprotesten. De afrit is daar dicht. De 244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen Alkmaar en Zuidschermer. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Heerle goedemiddag, luisteraars. Dit is het lunchprogramma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma tussen 12 en 2 uur. En mijn vaste sidekick, Imka, is ook weer aanwezig. En ik word vreselijk verwend met een <gif> lekker stukje taart voor jou. Ja. ja, welkom. Ja, dank je. Ja, fijn ja, ja, ja. dat je er weer bent, joh. Ja. Ik heb je gemist vorige week. Ja, ja, ja. Ja, bro, ja. is ook heel leuk, ja. maar die is heel anders. Ja, die is anders. Ja. ja, ik ben ook oud hoor. Ja, wij, wij zijn een beetje een koppeltje, ook oh, ra okay. een radiokoppeltje. Ja, dat, ja, is, radiokoppeltje. dat is waar. Ja, ja, dat is waar. Ja. En wat gaan we doen? Nou, we hebben een hele hoop nieuws. Ik heb het al klaar liggen voor je. En we hebben natuurlijk onze vaste items als we daar tijd voor hebben. Want we hebben natuurlijk een heleboel nieuws, als ik het zo gezien heb. En waar het weer voor het komend weekend zit er in ieder geval bij. En uh, ja, zoals ik al zei, een heleboel nieuws over onze badplaatsen en de directe omgeving. We hebben dus een hartstikke vol programma. Ja. Ja, Zet te beluisteren op frequentie 106.9. Of zich ook kanaal 40. En kijken en kan luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaard. En ik ben en... Inca Drommel. Ja, inderdaad. Jij ja, bent Inca Drommel. En we starten vandaag met, uh, ja, met Pink. Wat oh, gezellig. Je je maar... Heel lekker. Ja, what about us? Ja, heel goed. Goed zo. Want to be sold, we are cheap. Ik ja, heerlijk, man. What nummer? about us? Ja. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen, die cake is fantastisch lekker. <laughs> taart. Het taart ja. ja, het is heerlijk. Taart. Maar de cake die erin zit, dat, ja, is, dat is het. Dat is het kunstje? Jonge, jonge. Helemaal van de, gewoon de eitjes kloppen, Aubert-Marie. Ah. En dan worden ze heel hoog. Wie Marie? Au -ben marie? marie <laughs> Ja, ik weet wel wat is het de, is. Dat is de zus van. Ja, ik weet al wat. Dat wel. is de zus van. Ja. <laughs> Heb jij wat nieuws? Jazeker. Jij hebt genoeg, hè? Ja. Laat eens wat horen. Ja. Andere Tijden Sport zoekt filmbeelden Grand Prix van Zandvoort. Het sportgeschiedenisprogramma Andere Tijden Sport gaat in januari een uitzending maken over de oude Grand Prix van Zandvoort. Die werd gehouden van 1948 tot 1985. De redactie is op zoek naar amateurfilmbeelden. Andere de sport is het sportgeschiedenisprogramma van de NOS en NTR... gepresenteerd door Tom Egbers. De redactie van het tv-programma is op zoek naar amateurfilmbeelden... gemaakt tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Momenteel wordt gewerkt aan een in januari uit te zenden aflevering... waarvoor de programmamakers in binnen- en buitenland... op zoek zijn naar unieke, uniek privémateriaal. Dat kunnen racebeelden zijn, maar ook opnames gemaakt van het publiek... van de reis naar het circuit of de terugtocht naar huis. Heeft u materiaal waarvan u denkt dat het interessant is voor het programma? Dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres ats.ntr.nl ATS, apenstaartje, ntr.nl ja, de circuit gaat al helemaal leven hier in Zandvoort. Hè? Ja, dat doet het altijd wel. Ja, nee, maar nu extra natuurlijk, omdat ja. die Formule 1 kom, eraan komt. Hè? Ja, nou mijn nou, nou, ook in alle sectoren, de rechtbank ja, ja, en BKC, ja, ja, allemaal. Ja, ja, ja. Maar ja. De, wanneer uh, wordt die uitspraak gedaan eigenlijk? Over twee weken. Twee weken, dus we kunnen nog flink bouwen voor die tijd. <laughs> nee, de, in, de, in, de, in het AD stond dat het stilgelegd moest worden. Ja, ja ik heb dus het ja. gehoord. Ja. Ja. Maar ja, de bouwen is wat anders dan zandscheppen. Dat, dat is waar. Maar ja, dus ze hebben het over, wat hebben ze, die hagedisjes of zo? Weet ja, ik wel. maar er is, er is de afgelopen maanden alles afgevangen. Ja, dus... het staat nergens op. Maar nee, goed, we gaan uh, door met de een, met een gouden oude. Summertime Blues. Ken je die? Nee. Eddie Cochran? Oh, dat is vast wel. Ja, die ken je wel. Ja. Een hele lekkere. Says, no, you. Die, son. you gotta work, leave. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you want Sometimes I wonder what I'm gonna do. But there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take two weeks, gonna have find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. He said, quote, I'd like to help like you, son, son, but so you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues De beatboxingers uit Zandvoort is een gemeentekoor. koor. Ze zingen vier-, vijf- en zesstemmig. Het koor bestaat uit ongeveer 25 tot 35 zangers en zangeressen van jong tot oud. Leeftijd doet er niet toe. Als je maar leuk kunt zingen en daar ook plezier in hebt. En plezier, dat hebben zij. Ze zijn net één grote familie. De meeste koorleden zitten dan ook al heel lang op het koor. Anne Westerburger, de dirigent, staat ook al vanaf dag 1 voor het koor. Arno arrangeert popsongs zodat ze geschikt zijn voor sopranen, alten, tenoren en bassen. Rise, ze hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Ze zijn naastig op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen, José C. Het e-mailadres is von C met een S, José gmail.com. Ik herhaal, v o n s e e j o s e gmailcom Of kom eens kijken op vrijdagavond... ...na de repetitie van 8 tot 10 uur s'avonds. U bent van harte welkom bij de Protestantse Kerk... Post staat nummer twee. Ja, en dan wil ik er nog even bij vermelden dat het repetitiegebouwtje is gelegen achter de kerk. En de repetitie van 18 en 25 oktober in verband met de herfstvakantie gaat dus niet door. Dus u hoeft de eerste twee weken nog niet te komen. Maar u kunt u eigen wel vast voorbereiden. Wij gaan door met Elton John, Circle of Life. Heb je de nieuwe film al gezien, de Lionkick? Nee. Heb je nog niet gezien? Daar nee. komt hij uit, hè? Ja. Oké. Okay. Vertel eens. Ja, Halloween at Center Park Zandvoort. In de week van 19 oktober tot 26 oktober... kun je spannende, maar ook leuke avonturen beleven... bij Center Park Zandvoort. Op donderdag 24 oktober is een echte Halloween-tour. Natuurlijk voor jong en oud. Tour 1 is van 6 tot 10 voor half 7. Is voor 8 jaar en ouder. Is spannend. Toer 2 is van half 7 tot 10 voor 7, ook vanaf 8 jaar, is eng. Van 7 uur tot 10 voor half 8, vanaf 12 jaar, is eng. Van half 8 tot 10 voor 8, 12 jaar of ouder, is ook eng. Van 8 uur tot 10 voor half 9, ook 12 jaar of ouder, is ook een enge. En van half 9 tot 10 voor 9, vanaf 12 jaar, ook eng. Maar dan, om 9 uur... Tot tien voor half tien. Vanaf 16 jaar of ouder. Horror. De kosten zijn per voor de tour zijn 5 euro per persoon. De start van de tour is op podium Market, Market Dome. Reserveren bij de receptie van het park of bij Jump XL. Dan hebben ze nog overige activiteiten. Een kids workshop pompoencurve. Op 19, 24 en 26 oktober van twee tot drie uur. En de kosten zijn 7,50 euro Ook op het podium van Market Dome. Halloween Jump komt van 19 tot en met 31 oktober in je Halloween Outfit Jumpen en ontvang 25% korting. En de locatie is natuurlijk Centerparks Vondelaan. Hey, ik heb wel een vraagje je, hè? Ja? Als jij het woord eng zegt, waarom kijk je mij dan aan? Maar ik wil jouw reacties zien. Jij keek zo verschrik van oh. Maar daar ga ik wel op door. Nou, op ja, het thema ja, Halloween. Ja. Natuurlijk afgelopen zaterdag. Dat ik net een een prachtig optreden ja. van Floor Jansen en Henk Poort in de beste zangers ja. van Nederland. En we gaan nu ook draaien. Phantom of the Opera, deze versie van afgelopen zaterdag.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 In dark. Met Rolling in the Deep. Ja, en dan heb ik nog even een mededeling. We hebben natuurlijk de hele maand... hebben we het over Wild. wild. Zandvoort Coast Wild. Ja. Nou, daar kan je ook wild dineren. Dus lekker wild eten. Tot oh, 31 oktober. Ik, ik, ik heb een hele andere gedachte eigenlijk bij. Ja, <laughs> dan ga je maar naar Jannie toe. <laughs> Tijdens Zandvoort Coast Wild... zijn er diverse restaurants in Zandvoort... die overheerlijk wildgerechten serveren. Of zelfs een wildmenu hebben. Bij de volgende restaurants kun je deze maand daarvoor terecht... Strandpaviljoen Talassa, Holland Casino Zandvoort, Curios Zandvoort, Zandvoort eh, restaurant Eppenvloed, Brasserie Zin en Lunchroom Rabbel. Eet smakelijk. Ja, hetzelfde. Ja. We know Liedje, hè? Dat was natuurlijk. Dat weet je wel hè, wie dat Queen. was. Hè? Queen. Queen. De show was gewoon. Nou, we gaan gewoon door. Ja, we gaan door. Ja, Heb, jij gaan wat, door. door. Heb jij nog Heb wat nieuws? Nog wat? Heb ik nog wat? Jawel. Ja. De, ja. de tiende editie Open Kampioenschap Garnalenpellen. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en Strandpaviljoen Thalassa organiseren voor de tiende keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En wordt zaterdag 26 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren tot maandag 21 oktober kan er nog worden ingeschreven. Dus als je garnalen kan pellen en je denkt van... nou, dat kan ik best wel snel, probeer het. Het begon tien jaar geleden in Café Oomstee van Ton Arissen. En nu is het alweer een aantal jaren... in strandpaviljoen Talassa van de familie Molenaar. Het evenement trekt al jaren deelnemers en toeschouwers... uit Zandvoort en daarbuiten. Evenals voorgaande jaren is er een categorie... voor profpellers en recreatiepellers. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld... en aan de hand van die uitslagen worden de profs en recreanten gescheiden... om daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. De deelname aan het pellen bedraagt 5 euro per persoon... en ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het genale pellen... redelijk beheerst, kan zich inschrijven. Het wedstrijdelement onder toezicht van, toen, no, no, no, onder toezicht van de jury is uiteraard hoofd, hoofdzaak... maar de sfeer en entourage eromheen maakt dit evenement uniek... Het trekt daardoor naast de deelnemers ook altijd veel kijkers. Wat wellicht ook positief uitwerkt is dat de gepelde garnalen direct altijd met heerlijk, tot heerlijke hapjes worden uh, verwerkt. En het optreden van het arcot dulo hij en gij, was de voorgaande jaren zo'n succes dat zij op vele verzoeken ook dit jaar weer aanwezig zijn. De entree is gratis. Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart met daarop heerlijke gerechten. En er staan vast veel garnaalgerechten bij. Inschrijven kan dus tot 21 oktober bij Thalassa, strandpaviljoen18 of per e-mail. Gernaal Zandvoort, dus gernaal met A-E. Zandvoort at gmail.com. at gmail.com. Heb jij wel eens meegedaan of niet? Nee, maar ik kan het wel. Ja, kon je het wel? Ja, oh, maar ik wist ze niet, maar ik kon. Ik werd wel, toen ik vier jaar was, was, ik bij opa en oma aan tafel ja. te pellen. Want dat vond ze leuk. Want dan hadden ze een belegde boterham. Ja. Want er is dat een pellet eten. Ja. Hey, we gaan over naar de, de sidekick. Dus, uh, jij hebt een hele mooie nummer uitgezocht. Ja, ik vind ik een ja. nummer. En het wordt kouder. Ja, dat bedoel en, ik. Dus, ja, dus we gaan naar Nielsen met Ijskoud. Ja. Het liedje van de sidekick. Op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 jij nou? Hoe oh, zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een door ons verhaal Hoe oh, zou je dat doen? Het is net alsof ik tegen een muur praat Doe ik tenminste al we, we zouden toch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 Waarom daar? zou je dat doen? Het is net tegen een muur praat Doe ik tenminste al zo voet We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat Doe ik tenminste al We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ja, waarom zou je het doen eigenlijk? Ja, nou omdat ik het een leuk nummer vond. Oh, hou oh, je mond? Ja. Hou oh, je mond? En dan gaan we nu verder met nummer 16 van de top 40, de Jonas Brothers. Met Only Human. Ja, maar dan moet je hem wel goed neerzetten, want hij draaide al. Oh. Daar gaat hij. Jonas Brothers. De wie? De Jonas Brothers. Kun je nagaan? Ja. <laughs> heb jij nog wat te vertellen? Natuurlijk nou, heb jij wat te vertellen. Ja, je hebt hier een hele stapel neergelegd. Ja. Ik kan er helemaal niet meer uit. Zoek eens wat uit. Ja, of gaan we eerst een plaatje uit. draaien? Wat wil je doen? Nou, we even de kindersafari-tocht van Zandvoort Coast Wild even benoemen. 22 oktober, dus in de herfstvakantie volgende week. Ga op safari door de Amsterdamse waterleiding Duinen. Om 11 uur s morgens tot half 1. De gids vertelt je alles over het gebied, de geschiedenis en de dieren in het gebied. Grote kans dat je zelf van dichtbij de herten ziet. En misschien ook wel een vos of twee. We gaan van de paden af, dus stevige schoenen zijn aanbevolen. Op dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 oktober, zaterdag 25 en zondag 26... Allemaal om 11 uur s morgens. Deze wandeling is speciaal voor kinderen. Begeleiding van een volwassene is ja. verplicht. En de kosten zijn 57. Nou, dat valt mee, hè? Dan heb je in een ochtendje heel veel plezier. Want ik heb een keer om 6 uur s morgens daar gelopen... met zo'n boswachter. En ja. je weet niet wat je allemaal ziet dan. Ja, mijn, mijn buurman was boswachter daar. Ja? Ja. Oh. Dus die nam ons in de winters morgens mee. Ja. Op zondag. En dan ging hij de reeën voeren. Och, zo je. had je nog niet zoveel damp nee, werd, nee. En dan als je heel, moesten we heel stil in de jeep achter in de jeep zitten... En dan konden we heel af en toe een ree zien. Maar ja, die waren ja. heel schuw. Ja, nu zie je ze heel veel, hè? Nee, reeën zie je haast niet meer. Er zijn er nog maar vijftig. Ja, ja? Ja, de oh, rest zijn duizenden herten. Ja, ja. Ook, oh, het, oh, het is een verschil. Ja, de, oh, er waren vroeger vijfhonderd reeën. Er zijn er nu nog maar vijftig. Want de herten eten alles wat de reeën ook eten. Oh, zo. Ik, uh, ik heb een plaatje uitgezocht voor jou. Oh, nou. Ja, je mooi. vond deze heel mooi. Dus die gaan we draaien. Oké. Okay. Als je het wil Ja, dit was Sunny van Boniën, M. Heerlijk nummer. Ik heb daar nog op gedanst toen de Gertebach Mavo 20 jaar bestond. En die hadden feest in de kroeg. Dat is wel heel lang geleden al. Ja, en dat was, was 1976, denk ik. Het was geweldig. Ja, ja. Dat kan, dat, maar ik vond het een geweldig nummer. En dan ging, mocht ik echt dansen. Want ik mocht, die avond mocht ik dus naar de kroch doen met het feest. Ja. Ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik dan oh, mocht dansen. Oh, ja, jeetje. geweldig. <laughs> <laughs> ja, ik heb nog nieuws voor Zandvoort Coast Wild. Nog een evenement. Uh, 19 oktober, dat is aanstaande zaterdag. Van drie tot half vijf is er uh, wat moois in het dorp. Op het Badhuisplein komt namelijk een spectaculaire roofvogelshow. Tijdens deze anderhalf uur durende show van BirdLife... zie je onder andere een zeearend, gieren, wouwen en nog veel meer. Je krijgt uitgebreid uitleg over de vogels en je kunt ze van dichtbij zien. De show is geschikt voor jong en oud. Minimum leeftijd is aangeraden vanaf vier jaar. Het is gratis en de locatie is het Badhuisplein... aanstaande zaterdag om drie uur. Nou, dat is een hele mooie activiteit, hè? Ja, Toch? zeker. Ja. Kom Goed. ik ook met mijn valkparkieten. ja. <laughs> <laughs> ja, nou we gaan luisteren naar nou. Cool in the Gang. Let's go dancing. Everything was dark, oh yeah, yeah. all of a sudden, on came the lights and everything was feeling right, people started dancing they called me over to join in, they said take jay don't you feel good my Ja, cool en de keng. En dan gaan we nu eventjes naar iedereen van de wereld. Van de zin. De Ik denk, we eindigen gewoon met een Nederlands plaatje. Ja, lekker. Ja. Priefer. Nou, tot het nieuws. Ja. En de boodschappen. Ja. Daar komt ie. Ja.